8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over het nieuwe televisieseizoen. Wat worden de toppers en wat niet? En het pensioenfonds ABP zet het Japanse TEPCO op de zwarte lijst. Hoort u nu al meer over in het NOS-journaal. Hier is Meegens: ABP belegt niet meer in het Japanse bedrijf Tepco. Het pensioenfonds houdt het bedrijf verantwoordelijk... voor de kernramp in Fukushima in 2011. Volgens ABP heeft Tepco niet genoeg oog voor de publieke veiligheid. Het bedrijf zou in strijd handelen met de rechten van de mens... en niet genoeg doen om milieuschade te voorkomen. De aandelen Tepco zijn inmiddels door ABP verkocht. Minister Timmermans vindt dat Europa de banden met Cuba moet aanhalen. Dat zei hij tijdens een driedaagse bezoek aan het land.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 Het regiment komt van terreurleider Moktar Belmoktar. Journalist en mali kenner Gerbert van der A over hem. Met lokale bondgenoten is hij heel sterk in, in, in noord Mali. Hij heeft al, ja, de afgelopen jaren een uh, aantal uh, spraakmakende aanslagen ook.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 Het grootste overdekte attractiepark van Europa... komt zo goed als zeker in Zoetermeer. Dat heeft burgemeester Abtrood gisteravond gezegd... in zijn nieuwjaarstoespraak. Het park Adventure World moet aan de oostkant van Zoetermeer komen. Het is de bedoeling dat bezoekers er kunnen ervaren... hoe het is om in een Formule 1 racewagen te rijden... of in een straaljager te vliegen. Ook kunnen de nieuwste videogames worden gespeeld. Volgens de burgemeester komt het er zo goed als zeker. Er wordt al jaren over gesproken... maar de plannen werden niet eerder concreet. Voor het eerst in ruim 30 jaar is er een levende otter gesignaleerd in het Groene Hart, natuurgebied in de Randstad. Een camera in de Nieuwkoopse Plassen heeft beelden van de otter vastgelegd. Natuurmonumenten daarover. Het is echt een fantastisch begin van 2014. Als ergens een otter kan leven, zegt dat iets over de kwaliteit van het leefmilieu. En die otter, die, moet je eigenlijk zien als een soort, die kun je zien als een ambassadeur van het, het, het, de zoetwaternatuur... De Otter is in Nederland een, aan een langzame opmars bezig. Sinds er in 2002 30 dieren zijn uitgezet in Overijssel en Friesland. De afgelopen jaren doken dier op steeds meer plaatsen op, maar nog niet levend in de drukke Randstad. Het weer eerst schijnt de zon geregeld en is het vrijwel overal droog. In de namiddag en avond neemt de regenkans toe, vooral in het noordwesten. Het wordt 10 tot 13 graden. En de zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard. Ook morgen zonnig droog en zacht gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB, John Bakker. 37 files, alles bij elkaar, 140 kilometer. Nog altijd heel normaal voor dit tijdstip. Een aantal opvallende, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij Borren, 2 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Knop het Lunette... 10 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij... Door die file loopt het ook vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt rijnsweert, 7 kilometer. Nog een kapotte vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Beekbergen en Apeldoorn, 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Volkol...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 Visma. Inzicht, grip, resultaat. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Account uw Bedrijfsoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl/slash huur. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Gisteravond ook gekeken. Wat en wie laat ik achter? Ik laat niet echt iemand achter. Nieuwe televisieseizoen is begonnen. Utopia moet een topper worden. Of dat ook gebeuren gaat, hoort u zo. NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Goedemorgen, zes minuten over acht. Pensioenfonds ABP zet het Japanse energiebedrijf Tepco op de zwarte lijst. Het grootste pensioenfonds van ons land wil niet langer beleggen in het bedrijf... dat verantwoordelijk was voor de kernramp in Fukushima in 2011. Goedemorgen, Anna Pot. Goedemorgen. U bent van APG, de pensioenuitvoerder, die namens het pensioenfonds belegt. U houdt zich bezig met duurzaam beleggen. Dit is niet langer duurzaam? Nee, wij vonden dit uh, inderdaad niet langer meer een onderneming... waar wij voor onze pensioenfondsklanten ABP in willen beleggen. Waarom niet? Wij, uh, naast dat wij uh, uh, zorgen hebben over het feit dat TEPCO verantwoordelijk is... voor een van de allergrootste rampen na, kernrampen naar Tsjernobyl... hebben wij vooral problemen met de manier waarop... TEPCO met de gevolgen van deze ramp is omgegaan. Wij hebben, in plaats van, wij hebben gezien dat in plaats van adequate maatregelen nemen... om de veiligheid te herstellen... en het vertrouwen van de bevolking weer terug te winnen, eh, te nemen... hebben wij gezien dat eh, TEPCO... De autoriteiten verkeerd informeerden, informatie achterhield. We hebben gezien dat afgelopen zomer TEPCO alsnog moest toegeven dat er hoog radioactief water lekte uit de opslagtank. Kortom, voor ons aanwijzing om te zien dat TEPCO niet heeft geleerd van deze ramp en haar leven niet heeft gebeterd. En vandaar dat u daar, want het heeft een tijdje geduurd, hè? dit is al drie jaar aan de hand, maar u wilde eerst bekijken hoe ze het aanpakten. Ja, voor ons is uh, uitsluiten, het verkopen van onze belangen, echt een allerlaatste redmiddel. Dat is niet iets wat wij, uh, wat wij graag doen. Wij geloven echt in het feit. In, in onze invloed aanwenden. In de dialoog met onze ondernemingen, waar wij in beleggen aangaan. En ja, als we verkopen wat we nu helaas toch hebben moeten doen, verlies je dat laatste stukje invloed om een onderneming echt aan te sporen om die verantwoorde bedrijfspraktijk te herstellen. Had u, of had ABP veel geld zitten in TEPCO? Het, uh, het werd steeds minder. De, de overheid heeft een deel van de, van de aandelen opgekocht. Ja. Maar uh, we hadden inderdaad voor uh, eind, eind van het jaar uh, aandelen in deze onderneming. En voor hoeveel kunt u daar iets schatting van geven? Gaat het om miljoenen? Nee. Niet? Nee. En um, heeft het gevolgen dat dat, dat geld daar werd, is weggehaald... of dat u daar niet langer investeert voor dat bedrijf bijvoorbeeld? Nou ja, voor, voor Tepco waren wij een kleine minderheidsaandeelhouder... Ja. Dus ze zullen dat in die zin niet merken. Maar goed, het ABP-pensioenfonds het is natuurlijk een grote speler. Het is een van de grootste pensioenfondsen van de wereld. En het geeft natuurlijk wel een signaal... dat uh, het ABP dit niet langer een bedrijf vindt... waar zij haar pensioengeld in wil beleggen. Want hoe werkt zoiets? Heeft het ABP ook een mail gestuurd aan TEPCO? Ja, de... zeker. Ja, zeker. Dit... Uh, hier gaat een proces aan vooraf. Wat ik zeg, allereerst gaan, proberen we de dialoog aan te gaan met de onderneming. We willen onze invloed graag aanwenden om bedrijven aan te sporen om verantwoord te ondernemen. Dus dat hebben wij ook zeker de afgelopen jaren gedaan. We hebben uh, brieven gestuurd, gebeld. Uh, en we zijn... wat verantwoorden kwamen erop? Niks, weinig. Oh. Uh, we hebben, op onze correspondentie kwam geen antwoord. We hebben wel in september uh, vorig jaar een gesprek gehad met de onderneming. Uh, samen met andere marktpartijen. Daarin hebben wij indringende vragen gesteld... om uh, adequate maatregelen te nemen ten aanzien van de veiligheid. Maar ook een meer open bedrijfscultuur aan te moedigen. Om uh, met, hun, uh, met hun stakeholders in gesprek te gaan... Maar hier kregen wij geen, geen antwoorden op, in ieder geval geen voldoende antwoorden. Dat ons het vertrouwen gaf dat zo'n dialoog zin heeft. Ja, u heeft een zwarte lijst opgesteld, dat zeiden we al. Er staan ook nog andere bedrijven op. Bijvoorbeeld Walmart, supermarktketen. En Chinese energiebedrijf PetroChina. Petro -China. China. Ja. Waarom die? Ja, dit zijn ook twee bedrijven waarvan wij hebben moeten constateren dat ze niet handelen. In, in lijn met onze verwachtingen die wij stellen. Ja. aan Gaat onze het op Petrochina misschien om het milieu, hè, maar Walmart dan bijvoorbeeld weer niet? Of? Bij PetroChina ging het uh, om uh, de activiteiten van haar moedermaatschappij in Soudaan. Waarin wij ons zorgen maken dat zij betrokken raken bij mensenrechten schendingen. Aha. En bij Walmart gaat het ons om haar activiteiten in Amerika. Waarin vakbonden echt actief worden uh, geweerd. En dat ook dat is in strijd met de uitgangspunten. Met onze verwachtingen die wij hebben aan ondernemingen... waar wij pensioengeld in willen beleggen. Bent u kritischer gaan kijken? De laatste jaren? Of had u in het verleden ook al zo'n zwarte lijst? Of bent u kritischer gaan kijken naar het beleid van bedrijven? Het ABB heeft een beleid verantwoord beleggen sinds 2007, wat wij gestaag uitvoeren. Eh, nogmaals, uitsluiten is dan niet het eerste wat we beginnen, maar we investeren zwaar in de dialoog aangaan met die ondernemingen. Ja. En dat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan. En het beste zou zijn als we dat nu alsnog doen, als er ja, meerdere zeker. beleggers opstappen? Ja, het beste zou zijn als Tepco inderdaad onze aanbevelingen ter harte neemt. En haar bedrijfspraktijk aanpast. Opdat we vervolgens in de toekomst weer kunnen beleggen in deze onderneming. En gaat die zwarte lijst uitgebreid worden? Want we hebben het nog bijvoorbeeld niet over wapenproductie gehad. Of levering of betrokkenheid daarbij. Voor alle bedrijven waar wij in beleggen stellen, gelden deze criteria. En als we aanwijzingen hebben om met deze bedrijf, dat deze bedrijven daar niet over doen. Gaan we de dialoog aan. En inderdaad een uiterste uiterste middel zou kunnen zijn om, meer, om die andere bedrijven ook uit te sluiten. Maar nogmaals, we, gaan, we investeren liever in de dialoog aangaan met bedrijven om ze aan te moedigen ja, om hun bedrijfspraktijk bedrijf aan te passen. Goed. Anna Pot van APG. Dat is het bedrijf dat belegt voor het pensioenfonds ABP. Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. Dank u wel. De Verenigde Staten sturen extra militair materieel naar Irak. Het gaat onder meer om raketten en drones. De wapens zijn bestemd voor de strijd van het Iraakse leger tegen opstandelingen van ISIS. De strijders van de islamitische staat van Irak en Syrië. Deze strijders die hebben banden met al Qaeda en zij maken de westelijke provincie Anbar onveilig. ISIS heeft inmiddels ook de steden Ramadi en Fallujah in handen. Kokolijn, defensiespecialist van het instituut Klingendaal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zou het nu al gaan om de hele steden? Ik dacht delen van steden. Nee, het gaat om, het gaat om delen van steden. Uh, maar die bestrijken wel een heel groot gebied. waar ongeveer een miljoen van die uh, van, ja, op, potentieel opstandige Soenieten wonen. En uh, ISIS, dat trouwens ook uh, vaak ISIL wordt genoemd. omdat de El van Levant daarin voorkomt. Dus dat zegt iets over de ambities, denk ik, van deze groep. Uh, uh, denkt uh, van, de, van de nauw ontstaande situatie gebruik te kunnen maken... door een, een grensoverschrijdend kalifaat te stichten... dat helemaal tot aan uh, nou ja, zelfs Libanon uh, zou kunnen, kunnen reiken. En met hoeveel man doen ze dat ongeveer? Ja, dat was eigenlijk, we moeten het ook weer niet overschatten. Het is een groepje geweest wat uh, een paar jaar geleden... Uh, 2.500 man ongeveer telde. Nu heeft de Iraakse regering gezegd... Van het zijn er tegenwoordig 12.000. Dus inderdaad, dat fluctueert nogal. Uh, het komt omdat Maliki, de premier van Irak... Uh, soms in zijn, in zijn acties tegen uh, soenieten zijn vingers gebrand heeft. En iedere keer dat hij dat doet... Uh, en daarbij verzet oproept... dan uh, slaagt ook ISIS erin om zijn aanhang weer te versterken. Maar ik denk dat het om een paar duizend man in totaal gaat. Overigens niet met vliegtuigen, niet met uh, enorm geavanceerde wapens uitgerust, uh, wel met heel veel gevechtservaring, want uh, er zitten Tsjetjenen, Irakezen, Libiërs, Afghanen, uh, van alles zit erin. Het is een soort vreemdelingenlegioen dat onmiddellijk opduikt op plaatsen uh, waar er verzet is tegen regeringen en waar uh, uh, het ideaal van het kalifaat uh, aan de horizon longt. En Wie zit er dan achter? Wie organiseert dit? Wie organiseert dit? Dat is, uh, daar moet ik het antwoord echt wel op schuldig blijven. Want we zeggen wel allemaal heel makkelijk, het is een Al-Qaeda groep. Ja. Uh, maar het is niet zo dat deze groep zit te wachten op bevelen van El-Zawahiri... ...nog steeds de leider van Al-Qaeda die daar ergens in het Pakistanse grensgebied zit. Zo is het ook weer niet. Zo zijn er ook weer bijvoorbeeld berichten geweest dat uh, deze Zawahiri op een gegeven moment heeft gezegd tegen de Syrische tak... Uh, die Assad het leven zuur maakt op het moment. Uh, jullie horen niet bij ons, want jullie gedragen je niet helemaal naar mijn bevelen. Uh, dus we moeten dit ook weer niet zien als een, als een heel strak georganiseerde club... Die, die wacht op bevelen uit een centraal hoofdkwartier. En is het Iraakse leger zo zwak dat er nu extra Amerikaanse hulp nodig is? Um, nou, eigenlijk niet. Want het Iraaks leger is natuurlijk getalsmatig... veel en veel sterker dan deze paar duizend man... die daar de dienst proberen uit te maken. Uh, maar ze hebben niet helemaal de goede wapens. Ze hebben niet de intelligence, de inlichtingen. Waar zitten ze precies? Um, daarvoor zijn ze nog overigens helemaal afhankelijk van de Amerikanen. Uh, die ook uh, eind november nog uh, hulp op dit punt hebben aangeboden. Um, die ironie is eigenlijk dat toen in augustus uh, Obama dreigde met een kruisrakettenaanval op Syrië... Uh, die, zoals we allemaal weten, niet is doorgegaan... dat uh, veel van deze ISIS-leden die toen in Syrië opereerden de benen namen en terug zijn gevlucht... naar de Anbar-provincie in Irak... met meeneming van zware wapens. En zware wapens, daar bedoel ik dan niet mee tanks... maar daar bedoel ik mee um, artillerie. En daar is het Irakese leger door verrast. Ze hebben toen vier grenssteden in beslag genomen. ISIS bezet. En uh, hebben toen bruggen gebombardeerd... om te voorkomen dat het Irakese leger... vervolgens weer jacht op ze ging maken. Dus het gekke is dat eigenlijk Amerika indirect ook wel een beetje de oorzaak is van het oplaaien... van het verzet van, uh, van Isil in uh, het westen van Irak. Ja, de Amerikanen benadrukken dat ze alleen materieel sturen... En, en dat er geen militairen nodig zijn. Maar ze hebben daar zelf natuurlijk ook helemaal geen zin in. Nee, nou goed, inderdaad, boots on the ground. De, de, de beruchte laarzen op de grond, die zullen we er niet gauw aantreffen. Tenminste niet van officieel Amerikaanse soldaten. Dat is echt uitgesloten sinds de terugtrekking van Amerika... Uh, eind 2011. Maar uh, Irak is voor wat zijn veiligheid betreft... nog met handen en voeten gebonden aan de Amerikanen. Je kunt dat dus eigenlijk met een korreltje zout nemen. Amerikaanse ambassade in Bagdad is de grootste ter wereld. 17.000 man ongeveer. Uh, waarvan heel veel trainers, uh, private contractors... Eh, Amerikanen hebben sinds de eind 2011 zo'n 500 wapencontracten in totaal gesloten met Irak voor een waarde van 15 à 20 miljard dollar. Eh, die wapens die stromen natuurlijk wel naar Irak toe op een gegeven moment en die worden allemaal eh, ja, niet uitgedeeld. Maar daar zijn trainers bij nodig, er zijn opleiders bij nodig en dat zijn allemaal Amerikanen. Um, begin november is Obama, heeft Obama bezoek gekregen van Maliki. Het was een beetje een moeilijk bezoek... omdat die twee elkaar niet echt mogen en elkaar ook wantrouwen. Maar op een gegeven moment kreeg Maliki door... van ik krijg die ISIS toch niet helemaal onder de knie. Geef me alsjeblieft wapens. Hij heeft toen bij Obama een boodschappenlijstje achtergelaten. Daarop stonden de... Uh, Hellfire-raketten die uh, nu zojuist uh, bekend zijn geworden... dat ze geleverd gaan worden. Uh, F-16's wil je hebben, Apache's wil je hebben. Dus er gaat een enorme stroom van wapens de komende jaren nog... Uh, op grond van al die akkoorden richting Irak. En daar horen ook Amerikanen bij. Ja, duidelijk. Dank u wel. Coco Lijn, defensiespecialist van het instituut Klingendaal. de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker. Met nog altijd 38 files, zo'n 130 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden meer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Borren, 3 kilometer file. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Volkol... nog altijd 4 kilometer, de rijstroken zijn wel weer vrij. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En door naar Den Haag, Mark. Robin Visser heeft het over de snorfiets vandaag. Waar moet hij nou rijden op de fietspaden of op de uh, wegen? De rijbanen ja, op de, voor de auto's. Op de, op de, de auto's ja, ja. Ja. Nou ja, zeg het maar, Marcel. Nou, ik zou denken ik toch de fietspaden niet. nog hoor. Toch de fietspaden? Ja, maar ik woon niet in de grote stad. Nee, dat is ook zo. Ik wel. Ik woon in Amsterdam. Ik ben nu in Den Haag, overigens, aan de Bezuidenhoutse weg. Dat is een weg met gescheiden fietspaden. Redelijk breed. Zo breed zijn ze niet allemaal overal in de grote steden. Denk ik zo. Maar ik zal het even aan meneer Welhuizen vragen... van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Niet alle fietspaden zijn zo breed als hier. Zo breed of smal, zoals u wilt zeggen. Ja, smal, ja. ja nee, nee, ze zijn, nee dat, dat wil nog wel eens verschillen. Dat hangt ja. natuurlijk een beetje af van hoe een stad is uh, ingericht. Ja. Ja. Uh, de stichting, uw stichting, uh, doet onderzoek naar verkeersveiligheid. Uh, in opdracht van, hè, op verzoek van. En de gemeente Amsterdam kwam vorig jaar bij u. Ja. ja. En, en hoe ging dat? Hoe ging dat? Nou, dat was, uh, dat was in september uh, dat uh, de gemeente langskwam. Die zei van, uh, wij hebben een, een, een issue. En dat was ons al wel bekend uh, wat betreft uh, veiligheid, onveiligheid van uh, snorfietsers. Oh, daar heb je er een. Kom, we gaan ja, er even erin. naartoe. Ja, ja. ja, daar gaan we meteen maar naartoe. En die vraagt dan aan jullie van Doe Onderzoek. Ja, Doe Onderzoek. Ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen dames, is dit een snorfiets of is het een bromfiets? Uh, man, die is... Ja, ja dit is een scooter. Het is een scooter, even kijken, heeft u een blauw plaatje of een, u heeft een blauwe, dus u hoeft geen helm op? Nee. nee, dit is wel lekkerder, <laughs> zonder helm. Uh, wat vindt u ervan? Uh, vindt u dat u ook wel op de rijbaan kan rijden met uw snorfiets? Uh, nee, als je, vind je veiliger bij de fietsenbaan rijden? Uh, dus blijf lekkerder. liever op het fietspad. Yeah. Maar er zijn toch ook wel fietsers die uh, dat veel vervelend vinden? Oh. Merkt u dat wel eens? Uh, ja, soms wel. Vind je de te vol. Ja. vol. En als u tutert, heeft u ook een tutert? Nee, ik tuter niet. We we geen tutert? Ik, uh, ik heb gewoon maar gedeeld, geduld, wachten. Echt waar. U bent een keurige snorfietsrijder. Klopt. Klopt. Ja, hij is. Nou, voorzichtig gaan. Ja. Goeie reis. Ja, dank u wel. En uh, het mag nu nog op het fietsen, want, hè? ze mag nu gewoon... Ja, mag... ja natuurlijk. Het moet zelfs. Gaat ja, ja. u gang, hoor. Dag. Laat maar even horen of die het nog doet. Ja, dat gaat ze. Ja. Zeg, maar dan komt Amsterdam bij u en die zegt, we hebben een probleem. Zoek dat eens uit. Ja, zoek dat eens uit. En uh, daar kwam bij uh, van, uh, nou, we overwegen een aantal maatregelen. En uh, proberen eens uh, te kijken van wat het effect daar dan van zal zijn op de tijd. Nou, we weten uh, welke maatregel Amsterdam overweegt. Dat is het verbannen, uh, he, een negatief woord, maar in ieder geval het verplaatsen van de snorfiets naar de rijplaatsen. Ja, precies. Een, een stad kan dat zelfstandig beslissen? Uh, ze kunnen Wettelijk, ja. Of om ze op de ja, rijbaan te ja. plaatsen. Nou, ze zullen daar zeker wel een overleg moeten, moeten hebben. Want uh, dat, dat, dat, is, dat is zeker ja. zo. Ja. Ja. Maar goed, uh, Van der Laan zegt, ik wil dat niet als stad regelen. We moeten er een landelijke oplossing voor uh, gaan vinden. En jullie onderzoek heeft daar een soort voorzet voor gegeven. Jullie hebben daarnaar gekeken? Ja, we hebben daarnaar gekeken. Hè. We hebben gekeken van als je nou de, de snorfiets naar de rijbaan doet... Wat, wat voor effect heeft dat op de veiligheid. En, uh, nou, en daarvoor wilden we in ieder geval weten... van wordt het veiliger of onveiliger... Dat was heel belangrijk om te weten. En iets over de omvang daarvan. Nou, we hebben de, de, de omvang kunnen schatten. Het, het wordt veiliger. En het wordt veiliger uh, niet alleen voor de fietsers op, de, op het fietspad. Maar het wordt zeker ook veiliger voor, uh, voor de snorfietser zelf. Uh, en, maar dan moeten we het wel daarbij zeggen, heel nadrukkelijk... dat het uh, gepaard moet gaan met een helmdraagplicht. Dus Aha. de snorfietser zal de helm op moeten... op het moment dat hij de rijbaan opgaat. Wij praten straks uh, verder en dan gaan we het ook nog eens even hebben... over het snelheidsverschil tussen de snorfietser en de auto. Want die hebben we natuurlijk ook nog. Zo Goed? zeker. benieuwd naar Mark Robin Visser vanuit Den Haag... over de snorfiets en straks de auto. Acht minuten voor half negen. In Hilversum is het altijd een moment van je welste... het begin van het nieuwe tv-seizoen. Gaat een programma het maken of niet? Weten de kijkers het te waarderen of wordt het een regelrechte flop? Een indruk van de eerste vernieuwde maandagavond. Straks, ja. na de reclame. Door onze multiculturele samenleving is eigenlijk nu gewoon iets nieuws ontstaan. Voor de verstokte televisiekijker was het misschien allemaal gesneden koek gisteravond. Hier en daar even zoeken, nieuwe programma's, andere begintijden. Maar met de gids erbij kwam je er wel uit. En gelukkig of helaas blijft er ook veel onveranderd. Man bij het hond op het vertrouwde tijdstip 5 voor 7 Nederland 2. Voor mensen met vaste gewoontes was het opletten geblazen. Niet om half acht en niet op Nederland 2... ...en een nieuwe tafelgast. Goedenavond, dit is de door van maandag 6 januari. Paul de Leeuw tafelheer. Het is helemaal anders al. Begeleid ons in de entree naar Nederland 1... Ja. ...waar jij een huisspeler bent. En een nieuw zetmoment om half acht tenminste... ...als het aan John de Mol ligt van SBS 6. Utopia. Vijftien mannen en vrouwen hebben alles opgegeven... ...om een jaar lang te bouwen aan hun ideale samenleving. Het moet de reality-serie worden die SBS weer op de kaart zet. Voor de eerste reacties lees vooral Twitter erop na. De aflevering had wat mij betreft in elk geval al een hoogtepuntje. Maar eerst die andere nieuwkomer. Start up op Nederland 3. Ook dagelijks om half acht. En rechtstreeks de concurrent dus van Utopia. Weet je, kippen als jou zijn allemaal hetzelfde. Zo eng biologisch en nog feministisch ook. Altijd op barricades. Ik doe tenminste wat. Je hebt een man nodig. Ah, je bent niks meer dan een seksistische luie neger. En natuurlijk de eerste aflevering van Jeuk. Volgens de makers de meest schaamtevolle en schaamteloze comedy van Nederland. Hey, stop. stop met eten. Stop met eten. Wil je stop? Stop met eten. Hier maar. rustig Thomas. Dit is mensenvlees. Een eerste indruk van de eerste vernieuwde maandagavond op televisie. We praten daarover verder met Ron Vergouwen, televisierecensent op Radio 1. Ron, dit is een historisch moment voor ons dan, hè? Ja, wij voor maakten ik... vroeger programma bij de concurrent... en ik dacht niet dat wij ooit herenigd zouden worden. Wat <laughs> mooi. En dat, dat, dat we ooit handig. weer over televisie zouden praten. Speciaal daarvoor heb ik ook naar Utopia gekeken. Wat, wat vond jij daarvan? Uh, nou, het is, laat ik beginnen om te zeggen dat het een enorm interessant experiment is. Uh, uh, het is eigenlijk het tegenovergestelde van, van uh, de Gouden Kooi... wat we een aantal jaar geleden hebben gehad. Het is een variant op Big Brother... Daar was ik ook het meest bang voor. Van, wordt dit echt vernieuwend tegenover Big Brother? Um, daar valt nu nog weinig over te zeggen. Omdat het, het was een beetje een afwijkende uh, aflevering. We zagen de mensen afscheid nemen van thuis. Uh, John de Mol kwam nog even met een konijn uit de, oog, uit de hoge hoed. Want de bewoners mochten nog één keer naar huis om een kist vol met spullen te laden. Naar dat terrein waar ze dan uh, in een koude loodse een heel jaar moeten bivakkeren. Um, ja, en ik ben heel benieuwd hoe dat de komende weken gaat, gaat worden. Dat is toch, het klinkt nog steeds hetzelfde als Big Brother. Ja, dat, daar ben ik ook bang voor. Het gaat om de relaties ja. van die mensen ja. en hoe zij ja. reageren. Ja, de basis is hetzelfde. Um, maar nu is het natuurlijk zo... dat behalve uh, dat zij uh, gevolgd worden met camera's... wat tien jaar geleden met Big Brother het grote, het vernieuwende element was. Is nu, ze hebben helemaal niets. Ze moeten nu uh, proberen geld te verdienen. Ze moeten uh, proberen ja, hun eigen samenleving te creëren. En er zijn geen regels. Er zijn ook geen spelletjes. Geen opdrachten. Dus dat maakt het wel anders. Dus ik, ik vond het wel mooi dat je nu nog heel erg het idee, iedereen was het nog helemaal met elkaar eens. en Het was allemaal heel fijn. En je nou, voelt die spanning toch wel komen al. Dat, dat komt al wel hoor. Want je zag er wel iemand uh, uh, uh, zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken. Uh, ik moet even kijken, wie was dat ook alweer? Dat was Paul. Dat was een aannemer die deed een macht naar een gooi naar de macht eigenlijk. <laughs> um, ja En dan zie je toch mensen kijken van... nou, ik wil eigenlijk ook wel op de troon zitten het komende jaar. Dus dat is wel, wel leuk om naar te kijken. Heb je al kijkcijfers? Ja, die, die komen nu binnen. Het is, uh, hou je vast, Utopia 1,5 miljoen. Oh. Kijkers? Nou, ik had het niet gedacht, uh, moet ik zeggen. Het was natuurlijk een, een, een tv-avond waar eigenlijk in uh, zenders een beetje op de schop gingen in de vooravond. Dus het, uh, maar goed, het, het is nu de vraag van hoe gaat dat de komende weken zich, uh, zich uitkristalliseren. Utopia is natuurlijk niet het enige nieuwe programma. Op Nederland 3 is door de verhuizing van de Wereld Rijd Door de hele vooravond omgegooid. Met twee nieuwe programma's, Startup en de Social Club. Hebben die programma's potentie? Um, nou, als je naar de kijkcijfers kijkt, dan moeten ze er nog hard aan gaan trekken. Um, allebei rond de 100.000 kijkers. Oeh, dat is weinig. Dat is heel weinig. Uh, Startup, dat is een, een, ja, gewoon een soapserie, kun je eigenlijk zeggen. Het is een soapserie voor jongeren. Ik moet ook zeggen, ja, ik heb er niet met heel veel belangstelling naar gekregen... Maar ik ik ben ook niet de doelgroep, geloof ik. Uh, ja, voor een soapserie zag het er best goed uit, moet ik zeggen. Uh, het wordt ook gemaakt, geloof ik, door door Endemol. Nou, die weten hoe ze een soapserie moeten maken. Um, maar verder, ja, ik, ik verwacht daar niet heel veel van. En dat andere programma, dat, dat was de Social Club. Een aantal presentatoren van BNN en Vara gaan op zoek um, uh, naar leuke verhalen uh, die ze um, distilleren uit de verschillende social media. Leuk idee. Daar ze boorduren een beetje verder op een aantal eerdere programma's die ze hebben gehad. Uh, uh, mijn 5000 Facebook-vrienden en uh, BNN 24-7. Dat ging ook over media en social media. Uh, dat vond ik nog wel redelijk verrassend. Ik noem het een beetje een, een jongere versie van Man bij het Hond. Ik vond dat nog wel, uh, wel leuk. Ja, en dan de wereld draait door. Het uh, is naar Nederland 1 gegaan. En de wereld draait door. Uh, Dender het ook daar gewoon door. Ja, en behoorlijk. Want uh, ja, even ter vergelijking op Nederland 3... hadden ze rond het miljoen kijkers. Ze schoot een keer omhoog naar 1,2. En nu hadden ze 1,6 miljoen kijkers. Hm. Dus uh, ja, ik denk dat Mathijs uh, en uh, ook het NOS kunnen tevreden zijn. Want het NOS-journaal uh, profiteert er ook weer van mee natuurlijk. Omdat de Wereld rijdt Door niet meer tegenover het NOS-journaal zit. Nee. Die hadden 2,3 miljoen kijkers. Ja, dus uh, te blijven hangen. Nederland 1 is de zender uh, die het uh, gaat maken, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk op dag 1. Is er ja. iets veranderd bij de Wereld rijdt Door? Uh, nou, behalve het logo en dat er een, een wat details in het, uh, in het decor zijn veranderd. Niet heel veel. Uh, maar ik denk ook dat dat geleidelijk gaat gebeuren. Als het al gaat uh, gebeuren. Maar uh, ja, het succes van de wereld daardoor is natuurlijk het programma zoals het er nu staat. Dus als ze slim zijn, dan veranderen ze uh, zo min mogelijk. Dankjewel. Ron Vergouwen televisierecent bij de Perstribune op zondag op Radio 1.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 Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Ach, je moet het maar weten. We beklommen de muur op een heel stil plekje. Echt schitterend uitzicht. En er was bijna niemand. Het was alsof we de hele Chinese muur voor onszelf hadden. De wereld is kras. China met 100% vertrekgarantie al vanaf 699 euro. Ga snel naar kras.nl Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven maansparenrekening en ontvang een Bijenkorf cadeaukart ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserleven.nl slash sparen. Dit is Radio 1. Half negen geweest, hoogste tijd voor een nos en journaal door Al Pensioenfonds ABP zet het Japanse TEPCO op de zwarte lijst. ABP houdt het bedrijf verantwoordelijk voor de kernramp in Fukushima in 2011. Om die reden belegt het pensioenfonds niet langer in TEPCO. Volgens ABP heeft het Japanse bedrijf niet genoeg oog voor de publieke veiligheid. TEPCO zou in strijd handelen met de rechten van de mens en niet genoeg doen om milieuschade te voorkomen. ABP heeft de aandelen TEPCO intussen verkocht. Minister Timmermans vindt dat Europa de banden met Cuba moet aanhalen, dat zij die tijdens een bezoek aan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 politiehelikopter speurde het gebied vervolgens af, maar er is niks gevonden. De luchtverkeersleiders vertrouwden het niet en legden voor de zekerheid het vliegverkeer stil. Daardoor moest er een vlucht worden geannuleerd en een andere vlucht moest uitwijken. Ze weten nog altijd niet wat het was daar in Bremen. Mogelijk was het een drone, een onbemand vliegtuigje. Dat zijn de hoofdpunten. het weer naar weerplaza.nl. Mark of Hoef, heb je ook niks gezien op de radar? Uh, ja, ik zie wat, uh, wat <laughs> regendruppels oh, voorbij komen. maar geen vliegende objecten. Nee, nee. Nou ja, regen vliegt ook een klein beetje. Het ja, dat is, dat is... Uh, is identified. Ja, uh, daarop houden. Zeg, het, en, het regent, het is grijs en, en, en er gebeurt er nog wat in de atmosfeer verder, of? Nou, het valt uh, erg mee. Het zit redelijk op slot allemaal. En de regen die ik zie overigens beperkt zich eigenlijk alleen tot het uiterste noordwesten op dit moment. Daar valt een buitje. Verder is het droog. Hier en daar ook nog een beetje zon in de loop van de middag. Mogelijk wat regen in het zuidoosten van het land. En die buien in het noordwesten, ja, die blijft ook mogelijk. Ja, en verder is het gewoon ontzettend zacht. We halen weer de dubbele cijfers, net als morgen en overmorgen. En die drie dagen is het eigenlijk een beetje van hetzelfde lakenpak. 10 tot 12 graden wordt het. Soms passeert er een storing met wat regen. en soms is het even droog. Een schijnt de zon. Ja. Durf je al naar het weekend te kijken? Ja, dat durf ik zeker. Want vanaf vrijdag gaat het roer toch echt wel een, een beetje om. Ik zal niet zeggen dat we van het late uh, najaar uh, richting de diepe winter gaan. Maar een kleine verandering zit er toch wel aan te komen. Droog weer vanaf vrijdag met uh, een dalende temperatuur. En dan komen we eindelijk weer eens een keer in de buurt van de normale waarde uit. Normaal is het s'nachts 0 graden en overdag 5. Nou, misschien dat we inderdaad eens een keertje naar nachtvorst gaan. En een graad of 5, 6 overdag, dat ligt voor zondag in het verschiet. Marco Verhoef, dankjewel. Verkeersinformatie John Bakker bij de AWB Met 40 files, 125 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Er zijn wel wat bijzonderheden, maar echt opvallend is het nou ook weer niet. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Borren, 4 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij de Schipholtunnel, 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht... Ook een aanrijding op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en Nieuwendam. Daar staat 2 kilometer file, de rechter ook is afgesloten. Nog een kapotte vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Beekbergen en Apeldoorn, daardoor 2 kilometer file, de rechter rijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de N259 vanuit Bergen op Zoom naar Dinterloord... Voor Dinteloort vier kilometer. Dankjewel, John. Minister Timmermans ziet een mooie toekomst voor de samenwerking tussen Cuba en Europa. Vindt de stichting Glasnost Cuba dat ook? Dat horen we na de ster.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 Het is zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken pleit ervoor dat Europa de banden aanhaalt met Cuba. Ik denk dat het tijd is dat Europa zijn position towards Cuba. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet alleen naar the politieke issue... maar ook de menselijke contacten between de mensen van Europa en Cuba Timmermans hoopt ook dat het contact tussen de Cubaanse en de Europese bevolking wordt geïntensiveerd. De minister van Buitenlandse Zaken is op Cuba voor een driedaags bezoek. Kees van Korterhoff van de stichting Glasnost in Cuba. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de bevindingen en opmerkingen van de minister? Ik ben een groot voorstander van die dialoog als die ook aan beide kanten uh, wordt gerealiseerd. En wij moeten die dialoog natuurlijk ook met de autoriteiten in Havana aangaan. Maar het gaat er ook om dat we het gesprek voeren... met mensenrechtenorganisaties en dissidenten. En ik moet helaas constateren dat de minister... die tijdens dit bezoek uh, feitelijk links heeft laat, laten liggen. Oh. Nou, uh, vooralsnog, hè? want hij blijft nog even. Ja, nog een, nog, een, nog een halve dag, denk ik. Toch? Ja, maar dan is hij dus te vroeg, vindt u? Nou, hij, hij is niet te vroeg, maar hij had de gelegenheid moeten aangrijpen, zoals je dat ook bijvoorbeeld deed in Kiev, het contact te leggen met, uh, met de oppositie. Want uh, die zijn op dit moment uh, de slachtoffer van de autoriteiten waar wij de dialoog mee uh, willen aangaan. Maar is het slim om meteen al bij je eerste bezoek kritisch te zijn? Misschien bouwt hij het op, hè? Ja, dat, dat moeten, we, moeten, moeten, we, moeten we afwachten, maar ik constateer dat uh, de dissidenten zelf er teleurgesteld over zijn. De bekende dissident en blogger Giovanni Sanchez, die spreekt over een uh, zeer formalistisch uh, bezoek. En dat is ook logisch, want dat heeft zich beperkt tot uh, autoriteiten, tot ministers, tot uh, uh, bekende economen en enkele kerkelijke uh, figuren. Hm. Wat zijn de reacties vanaf Cuba die u nog meer krijgt op het bezoek van uh, een Nederlandse minister? meer een... Een kreet van. Uh, denk op, jongens, wij zijn er als mensenrechtenorganisaties ook nog. Uh, het, het gaat om mensen die de dialoog in eigen land met hun autoriteiten niet eens uh, kunnen, kunnen voeren. Die bijvoorbeeld op 6 januari. ter gelegenheid van uh, de dag van drie koningen, feest voor kinderen in uh, Cuba. Uh, cadeautjes wilden, speelgoed wilden uitdelen aan de kinderen van uh, dissidenten. En dat wordt dan uh, door de geheime politie in Cuba in beslag genomen en onmogelijk uh, gemaakt. Cuba vertoont economische veranderingen... maar de politieke zijn nauwelijks uh, te zien. Als we bijvoorbeeld kijken naar... de, er zit ook een uh, handelsdelegatie... Uh, zit, zit er bij uh, Dimmermans op dit moment. Uh, er is een, ongeveer een maand geleden... een nieuwe arbeidswetgeving aangenomen... door het uh, Cubaanse parlement. 98,9% van de gedeputeerden waren... voor die arbeidswetgeving. En daar wordt met geen woord gesproken over... de vrijheid om je te organiseren... over straakingsrechten, et, et En dan moet ik jammer genoeg constateren... Het blijft hetzelfde. Ja. En daar kan zo'n bezoek helemaal niets aan veranderen, denkt u? Nou ja, misschien in de ogen van de, van de, van de autoriteiten... dat het enigszins uh, de geloofwaardigheid versterkt. Maar het uh, zal niet uh, de geloofwaardigheid van Nederland versterken... bij de democratische oppositie. Nee, dat, uh, dat betwijfel ik. Nou zouden er uh, vanuit Europa weer banden aangeknopt kunnen worden... of geïntensiveerd moeten worden... als er echt sprake zou zijn van uh, hervormingen? Ja. Maar als ik u zo hoor, is dat dus niet echt het geval. En is dus uh, Timmermans te vroeg daar naartoe geweest. Nou ja, uh, hij kan natuurlijk dit onderwerp in zijn contacten met uh, collega-ministers aan de orde stellen. En de feiten laat, uh, laten spreken. En misschien dat dat dan op termijn uh, effect heeft. Maar kijk wel maar naar een recent mensenrechtenrapport wat gisteren is uitgekomen. Daarin wordt nog eens geconstateerd dat er in de maand december van 2013 ruim 1100 uh, uh, arbitraire... ...aanhoudingen plaatsvinden. Van ja. mensen die gewoon vreedzaam de straat op gingen... ...of mensen die bijvoorbeeld de tekst van de, de verklaring van de rechten van de mens wilden verspreiden op straat. Dit soort hele primaire zaken ja. zijn in Cuba nog onmogelijk. Zegt u het eens dus even helder, meneer Van Korthof? Had hij niet moeten gaan? Ja, wel, het moet wel moeten gaan, want hierdoor is er weer veel discussie en uh, confrontatie ontstaan. Ook over het punt van uh, dissidenten en mensenrechten. En dat is van belang. Want anders uh, vergeten we die groeperingen. Precies, en, maar die had hij moeten spreken, vindt u? Ja, zeker. Die had hij niet mogen wat passeren. Kees, van korterhof van de Stichting Glasnost in Cuba. Hartelijk dank voor uw okay. commentaar. Goedemorgen. Elf minuten over half negen. Vrijwel de gehele tech-industrie zit deze week in Las Vegas... voor de CES, de Consumer Electronics Show. Op het jaarlijkse evenement laten de grote spelers... hun nieuwste producten zien. NOS-internet-expert Rashid Finch, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden in de hele vroege ochtend al iemand aan de lijn... die daar aanwezig is. Hij had het over uh, buigbare televisieschermen. Ja. Inderdaad. En ik heb echt mijn best gedaan om erachter te komen... waar het in godsnaam goed voor is. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ja, Zij wel... had het over een panorama view, hè? Marcel. Dat je met z'n allen tv kunt kijken. Volgens mij kon dat al langer. Maar... Klopt inderdaad. Die tv's hebben echt een enorme diameter. 2,7 meter. Dus je kan er ja, bijna een soort hangmat in gaan liggen. eigenlijk. <lacht> ik wel in ieder geval. Um, en uh, zelfs Samsung heeft er een motorsje in gebouwd... waardoor dat scherm dus meer of minder kan buigen. Nou ja, ze zeggen dat het een soort 3D effect geeft... als het een beetje gebogen is. Dat is hun idee er in ieder geval bij. Maar ik denk... Dat heel veel andere consumenten zich nog afvragen wat ze ermee moeten en ook waar ze het geld vandaan moeten halen. LG heeft iets vergelijkbaars. En dat moet tienduizenden dollars gaan kosten. Dus voordat iemand zoiets in zijn bezit heeft, dat is nog wel ver weg. Ja, maar ja, dit, dit moeten... gaat dan ook over de voorlopers. Hè? De CES, daar, daar zijn echt de, de, de early adapters. Precies, dit, dit is waar ooit de eerste HD-tv werd gepresenteerd, waar ooit de eerste videorecorder werd gepresenteerd. Weet je met cassettebandjes destijds. Dus dit is echt het gadget walhalla en geeft vaak wel een glimp in de toekomst. Niet altijd. Uh, maar, maar vaak wel, inderdaad. Ja. En we hebben begrepen dat het nu ultra-HD moet zijn... En het is nu eenmaal zo scherp. Precies. En uh, daar heb je pas echt iets aan bij die hele grote schermen. Ze zijn maar groter dan 45 inch. Dus die, die heb je daar volop inderdaad. Uh, veel films worden inmiddels in uh, dat Ultra HD opgenomen. Dus dat is een beetje de kant die het opgaat. Is, is het, om, uh, het, heb je het al gezien? Is het echt mooi? Ja, het is wel echt mooi. Maar je hebt wel echt een heel groot scherm nodig uh, voordat je het ziet. Maar het is wel echt heel erg indrukwekkend als je het geld ervoor hebt. Absoluut. Dus de vraag is of uh, dit jaar dan de prijzen gaan zakken. Maar goed, blijkbaar moet alles groter worden. Niet alleen tv's. Samsung komt bijvoorbeeld met nieuwe tablets van 12 inch groter dan sommige laptops al. Uh, vooral gericht op de zakelijke markt. Die hebben blijkbaar meer schermruimte nodig. Je kunt ook de koffie erop serveren. Nou, inderdaad. Ja. En een heel groot onscreen toetsenbord. En een andere trend die we veel zien... dat zijn de wearables. Uh, dat zijn eigenlijk computers die je om je lichaam hebt. Uh, dat klinkt misschien heel eng, maar ik bedoel gewoon horloges bijvoorbeeld. Uh, er is er een uh, van een bedrijfje, dat heet Pebble. Een heel klein bedrijfje. En uh, die laat een notificatie zien die je normaal op je telefoon hebt. Uh, maar heel veel mensen willen daar wel een graadje van meepikken. Sony is daarmee bezig. Intel liet er ook iets uh, zien... Uh, dus dat is ook een, uh, een richting uh, waar, uh, waar we op gaan, blijkbaar, met z'n allen. Ja, niet echt mooi zijn ze tot nu toe, hè, dat soort horloges. Nee, inderdaad. Uh, ze hebben een soort e-paper scherm. Dat is allemaal zwart-wit. Uh, het ziet er wat dat betreft een beetje, beetje brak uit. Maar dat is de enige manier om de batterij... Uh, <lacht> uh, want je Samsung heeft een heel mooi horloge bijvoorbeeld gemaakt... maar daarvan gaat de batterij maar een dag mee. En daar heb je natuurlijk niks aan in je, in je horloge. Spebbel probeert het nu een beetje goed te maken met een stalen horloge. Het ziet er allemaal erg fraai uit. Uh, ben je wel 250 dollar kwijt, maar dan heb je wel het modernste horloge, dat toch iets minder lelijk is inderdaad. Dan is er ook nog een uh, Toyota iRoad, hebben we begrepen. Zit je dan in een soort computer? <laughs> nou, je, je zou bijna denken, ja, de CES is niet alleen, uh, niet alleen computers, maar inderdaad allerlei soorten elektronica. En de iRoad is een soort ja, mix tussen een motorfiets en een auto. Toch wel meer een auto, want je hebt wel echt een dak op je hoofd. Um, het heeft maar drie wielen. Er ontbreekt er eentje achter. Die zit nou, ja. dan dus uh, in het midden. En uh, wat ik ervan zie op video's, als je de bocht omgaat, dan heb je echt wel het gevoel dat je toch op een motorfiets zit, want je helpt wel heel erg ver naar buiten. Maar Toyota zegt natuurlijk... dat je nooit kunt omvallen. Het is allemaal elektrisch. Dus van werk naar huis... en weer terug. Daar moet het ongeveer bij blijven. Het is nog wel een concept car. Dus het is niet dat je hem morgen kunt kopen. Maar als je aandacht tekort komt... is dat, een, is dat misschien ook wel een weg. Zo'n Toyota iRoad, inderdaad. Zijn er nog Nederlandse bedrijven? In ieder geval eentje. Rocky heet dat bedrijf. Met een i op het einde. En Zij maken een klein apparaatje dat je op speakers kunt aansluiten. En vervolgens kun je daar dan muziek naartoe streamen. Draadloos. Dus Vanaf je smartphone, uh, uh, muziek naar dat apparaatje en dan zo uh, uit de speakers. En waarom zijn ze nou op CES? Nou ja, omdat de hele tech-industrie daar zit. Omdat daar een leger van 150.000 journalisten rondloopt. Uh, dus goed voor de aandacht, maar ook proberen ze partners te zoeken. Ze willen eigenlijk dat hun technologie bijvoorbeeld in spullen bijvoorbeeld van Sony of Philips gestopt wordt. Dus het is ook gewoon een enorm netwerkevent uh, voor dat soort uh, bedrijven. Dus uh, wie weet wat daar uh, nog uitkomt. Tot en met zaterdag nog CES. Ja, dan denk je dat iedereen daar met de premier's komt. Maar dat is niet zo. Hè? Microsoft en Apple. Die, die ja, die begrijpen dit niet aan als. Nee, die willen gewoon lekker hun eigen agenda aanhouden. Want uh, CES is elk jaar in januari. Dus dan zou je je hele productieschema moeten aanpassen... zodat je daar iets kunt uh, presenteren. En dan heb je natuurlijk ook heel veel concurrentie... als het gaat om media-aandacht. Dus uh, Microsoft en uh, Apple met name die uh, laten dit lekker schieten. Die kiezen gewoon hun eigen pad. en heel veel, uh, Daarbij, als, uh, ja. Apple, als uh, de trend groot is... dan valt die iPad Mini een beetje in het water nu. Precies, en er gaan geruchten dat Apple ook met een veel grotere Aha. iPad komt. Uh, dat is dan een beetje jammer voor hen... omdat Samsung die dus al heeft... Over Samsung gesproken. De iPad Maxi. Die, uh, ja, ik denk dat die dan zo gaat. Nou, even, ik heb toch heen, gelijk heen? Het of of te wachten met te kopen. Of ja. <laughs> oh, je Mag... wil een hele grote? <laughs> nee, ik weet het nog niet. <laughs> ik sla al de stappen over. <laughs> en volgende maand, uh, want dan zien we nog meer technologie dingen... Uh, ...in Barcelona, iets dichter bij huis, de Mobile World Congress... ...en daar zien we vooral smartphones. Waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy S5. Hmm. Tot nu toe hoor ik wel alleen nog maar... Uh, ...items waar ze op doorontwikkelen. Ja. Is er ook echt iets... Heb je al iets helemaal nieuws ontdekt? Niet echt iets helemaal nieuws. Alles is inderdaad toch wel een beetje een, een, een verbetering van alles. De trend lijkt toch wel alles om alles slimmer te maken. Dus alles wat we al kenden, uh, maar dan met een computer erin, zodat het allemaal slimmer is. Tenminste, dat is de, de bedoeling ervan. Kleiner, mooier, sneller en dus slimmer. Precies, Daar zit Finch. Dankjewel. Verkeersinformatie van de AWB. John Bakker, hoe gaat het op de weg? Nou, het lijkt erop dat we het uh, drukste achter ons hebben. Nog uh, iets meer dan 100 kilometer. Een paar opvallende op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Borren, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Twee ongelukken op de ring van Amsterdam, de A10. Dat zorgt tussen Volendam en Nieuwendam voor 3 kilometer. En tussen IJmuiden en Osdorp ook nog 3 kilometer. In beide gevallen zijn de rijstroken wel weer vrij. Dan nog een kapotte vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... Tussen Beekbergen en Apeldoorn, 2 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Dankjewel John. Marco Robin Visser houdt zich bezig met de toekomst van de snorfiets. Hij is in Den Haag. Hij heeft ook een weblog geschreven op nos.nl. Komen ook reacties op binnen. Sinds ik in China ben geweest, erger ik mij rot aan alle twee takt pruttelvoertuigen. Daar is alles al elektrisch. En Michel zegt, uh, steeds weer de kant van de snorfietser wordt belicht. Hoe zit het met de fietser goed? Maar eens luisteren of we dat van Mark Robin horen. Eerder hoorden we hem al met Gert-Jan van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. We gaan, gewoon, we gaan ons geluk even aan de overkant oproepen. Ja, hier komt er ook nemen. een. Wat zegt u? Moeten we wel het zebrapad nemen. Ja, het is hier levensgevaarlijk aan de weg. Maar gelukkig zijn er ze... Ja, er gaat er weer een. Oh ja, veel scooters. Maar de meeste zien we nu aan de overkant rijden. En daarom ben ik met meneer Welhuizen even naar de overkant. Ja, ik zie er alweer een aankomen. Zeg, we hadden het er net even over. Hè? Uit uw onderzoek, het onderzoek van de stichting blijkt dat het veiliger zou worden als de snorfietser naar de rijbaan gaat. Met een helm op. Met een helm op, ja. Maar dan nou hebben we toch een probleem, want op die rijbaan rijden ook auto's. 50 km per uur, de snorfiets mag maar 25, dat is een fors verschil. Dat is een fors verschil, ja. Maar hoe is. gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om? Nou, uh, allereerst eventjes dat uh, destijds toen de Brommer naar de rijbaan ging, dat was in uh, 1999, toen reden de Brommer's uh, op het fietspad allereerst uh, en gingen zich mengen met, uh, met het, uh, het verkeer op de rijbaan. Uh, daarbij is de maximumsnelheid van die brommer toen ook uh, uh, zeg maar losgelaten... en verhoogd naar 45 km per uur. Nou, als je kijkt naar de snorfiets... en er, er worden metingen gedaan over hoe hard rijden snorfietsen nou eigenlijk... op het fietspad, dan zie je eigenlijk dat ze uh, op dit moment... eigenlijk veel harder rijden dan 25 km per uur. De meesten, ga ik maar even vanuit. Maar dat mag niet. En dat, en dat mag niet. Maar het gebeurt wel. En het gebeurt wel. Dus het, het snelheidsverschil uh, zeg maar wat er nog bovenop moet komen... als ze de rijband opgaat, is beperkt ze kunnen dan... Zegt u nou eigenlijk dat die snorfiets dan wel harder moet gaan rijden als ze, als ze naar de rijbaan gaan? Daar moet je wel heel goed over nadenken. Die kant zou je wel op moeten. Maar dan zijn we dan toch eigenlijk niet bezig met het afschaffen van de snorfiets? Want dan gaan we richting Bromfiets. Dan gaan we richting Bromfiets. Dan houden we op met de snorfiets. Maar is dat realistisch? We Hebben ze vanmorgen nog een paar gezien. Ja. Ja, ja, is het realistisch? Nou, het is in die zin uh, uh, levert het wel uh, uh, iets op. En dat is dat als je mensen gaat dwingen... Hè, even gaat voorschrijven dat ze een helm op moeten... en naar de rijbaan. Nou, een helm op moeten. Dat is de vraag eigenlijk. Uh, dat dan een groot deel van de snorfietsers uh, gaat afvallen. Zeggen, nou, als dat moet, ga ik geen snorfiets meer rijden. Dan gaat u erin. Zonder helm. Het me heel boos aan. Ja. ja. Maar goed, uh, dan maar de hamvraag. Ziet u een toekomst voor de snorfiets? Als we nou door de brievenbus van 2014 gluren. Ziet ja. u een einde voor de snorfiets? Moeten we er mee, mee ophouden? Ja, daar gaan wij niet over. Wij, wij vinden wel dat je, dat je de maatregel... zoals hier wordt voorgesteld door Amsterdam... en wij uitgezocht hebben uitgezocht dat het in ieder geval... de verkeersveiligheid te goede komt. Ja. Zowel voor de fietser als voor de snorfietser zelf. En, uh, en, en, en die kant zou dus inderdaad een uh, in, in interessante richting kunnen zijn. Ja, maar als ik uw richting doorredeneer, helm op, snelheid verhogen... dan zijn we bij de bromfiets. Zijn we bij de bromfiets. Ja. Dus, uh, ja. Interessant. Ja, zeker. <laughs> Kom nog wel een keer terug. Ik denk het wel. Dank u wel. Dank u wel. De groeten uit Den Haag. En de groeten terug, Marke Robin Visser. Morgenochtend hoort u hem weer. 9 minuten voor 9. In Dubai komt er hoogstwaarschijnlijk een nieuw spectaculair schaatsevenement: Ice Derby. Waarbij lange baanschaatsers en short trackers het onderling tegen elkaar opnemen. Het bedrijf dat de ijsbaan voor dit schaatsvernooi gaat aanleggen is Iceworld. Martijn Reef is er van dat bedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Lange baanschaatsers gaan tegen short trackers schaatsen. Ja, klopt. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord tot uh, een paar weken geleden dat een Amerikaan, Jack Mortel, um, uh, ons benaderde om uh, ja, een prijs te geven voor een, um, een, een, short, of een, een ijsderbybaan uh, waarbij wij eigenlijk een, een ijsbaan leveren van 40 bij 90 meter uh, en waarbij onze partner Siedijk een, een boarding omheen legt zodat er geschaatst kan worden. En meneer Reef, hoe lastig is dat, een ijsbaan in Dubai? Hoe, hoeveel stroom heb je dan nodig om ijs te maken? Ja, heel veel stroom en heel veel koelcapaciteit. <tot> dat <tot> dacht ik zeggen. al. Ja, ja, ja het is, uh, hij, hij komt wel binnen te liggen in een omgevingstemperatuur van rond 24 graden. Um, dus dat is voor ons eigenlijk geen probleem, zoals we dat eigenlijk wereldwijd uh, van Australië tot aan Brazilië doen. En ah. dit is een hele mooie opdracht dus? Zeker weten. Is het al helemaal zeker dat hij daar komt? Nee, het is nog niet helemaal zeker. Uh, we hebben op dit moment zijn we druk bezig met een grof budget. En uh, eind januari gaan we daar naartoe voor een site visit, waarbij alle ja, technische details worden besproken met alle betrokkenen partijen. Wat kost het? Ik denk dat het totale project um, zeker wel minimaal een half miljoen tot een miljoen gaat kosten. En wanneer zou die dan klaar moeten zijn? Uh, het project gaat zijn plaatsvinden vanaf midden mei tot en met um, midden juni. Want het is de bedoeling dan dat uh, voor mensen die bij de Olympische Spelen succesvol zijn geweest... schaatsers daar dan gaan schaatsen? Ik ga er vanuit van wel. In ieder geval weet ik niet uh, wie uh, daar komen te schaatsen. Nou, dat zou misschien wel Michel Mulder kunnen zijn. De wereldkampioen Sprint ook aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Een schaatsderby. Uh, lange schaatsers tegen shorttrackers. Zie uh, je het voor je? Ik had er eigenlijk nog niet eerder van gehoord. Maar uh, ja, als ik dit zo hoor... Dan uh, is het eigenlijk voor mij een beetje de combinatie tussen, uh, tussen inlineskaten... wat ik in de zomer doe en schaatsen in de winter. Dus uh, nou, dat klinkt eigenlijk best wel leuk. Hmm. En in Dubai schaatsen, heb je dat al eens gedaan? Nee, nee <laughs> ik ben sowieso nog nooit in Dubai geweest. En uh, met schaatsen gaan we meestal naar iets koudere orde. Maar, uh, ach ja, bedoel, uh, ijs is ijs. Hè? Er kan overal een ijsbaan gemaakt worden. Maar nee. de disciplines zijn toch heel anders... Lange van langbaanschaatsen en short track, Ik bedoel, gaan die snelheden een beetje gelijk op? Nee, de snelheden liggen wel, uh, zijn wel behoorlijk verschillend. Omdat op de eigenlijk ook over een kleinere baan gebeurt. Um, en het is natuurlijk ook heel anders omdat je een soort wedstrijd element hebt. Omdat je meerdere in de baan zit. Met schaatsen is het gewoon uh, jezelf tegen de klok. En uit een moeilijke wissel. Maar uh, normaal gesproken is dat gewoon uh, ieder voor zich. En zo hard mogelijk. En dan maar kijken wanneer de klok zat. Maar dan nou hoorden we net uh, Martijn Reef zeggen dat het de omgevingstemperatuur 24 graden is. De mensen zitten daar waarschijnlijk in korte broek op de tribune. Kun je dan wel schaatsen? Ja, maar ik denk dat als het 24 graden is, dat we niet in de, in de snelpakken pakken zoals we die in Tiel zien uh, op de ijslaan. Ik denk dat we dan toch uh, over andere, uh, Misschien dat ik wel allemaal in mijn skierpak kan, uh, kan gaan schaten. Oh ja. Dat lijkt me best wel leuk. Ik krijg toch een beetje de indruk, Marcel, dat het. Uh, het is toch geen 1 april, hè? Martijn Reef, uh, is dit wel serieus? Ja, het is zeker serieus. Uh, ik dacht eerlijk gezegd in eerste instantie ook van: oké, okay, een ijsbaan in Dubai uh, rond mei, juni. Dat is natuurlijk de heetste tijd van het jaar. Uh, maar uh, ze zijn erg serieus. De locatie was zelfs al uh, vastgelegd voor een jaar, maar uh, iemand binnen de koninklijke familie heeft ervoor gezorgd in Dubai dat uh, de locatie vrij wordt gemaakt voor dit evenement, omdat het allemaal in het teken staat van de viering van het World Expo 2020 die uh, toegekend is aan Dubai. Even naar Michel Mulder, want um, dit, dan zit je natuurlijk net in de zomertrainingen. Uh, Voorbereiding alweer op de, op de komende winter Past zoiets om dan nog wedstrijden te schaatsen daar? Um, ja, ja, goed, het is, het is dan in mei normaal gesproken dan uh, ik dan wedstrijden alweer in de zomer. Maar uh, ja, goed, je zegt nooit nooit. Misschien is het wel eens heel erg leuk om eens een keer zoiets te doen, een keer een ander uitstapje. En, uh, we ja, beginnen toch aan een nieuwe Olympische cyclus dan. De Olympische Spelen zijn dan klaar. Dus uh, misschien dat het dan, dat is juist het juist de tijd om een keer wat anders te doen dan uh, dat je normaal doet. En niet alleen leuk, het kan natuurlijk ook wel wat opleveren. Ja, maar goed, ik heb daar niks over gehoord. Hoor. Ik hoor het eigenlijk ook voor het eerst uh, deze morgen. Maar uh, ja, goed, uh, het, is, uh, het is zeker niet uh, oninteressant om, uh, om eens een keer die kant op te gaan. Het was leuk om dat deel van de wereld is te zien. Niet oninteressant, Martijn Reef. Weet u ja. wat er te verdienen valt? Nou, ik heb gelezen in de Volkskrant nog dat er uh, inderdaad een hoop prijzen geld te verdienen valt uh, in, in Zuid-Korea, waar het al wat bekender is. Uh, maar precieze bedragen weet ik eerlijk gezegd niet. Ja, te verdienen dan voor mensen die daarop gokken of ook de schaatsers zelf krijgen die ook uh, goed betaald. Nou, ik denk dat dat beide is, ja. Nou, Michel Mulder, er wordt wat samen met je tweelingsbroer. Ik zie een mooie poster. <lacht> nou, wie weet. Laat de uitnodiging maar komen, dan kan je weer dan wat verder. Goed, jij reist dan af naar Dubai. Hartelijk dank. <laughs> jo. Michel Mulder, wereldkampioen sprint, en ook dank Martijn Reef van Ice World. Straks de ochtend op Radio 1. Blijft u luisteren? Zouden wij zeggen. Dag.